Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het treinverkeer in het noorden verloopt niet overal even gladjes door wisselstoringen. Daardoor rijden onder meer tussen Groningen en Leeuwarden veel minder treinen. Gewacht wordt dat het tot in de middag duurt. ProRail is er hard mee aan het werk. In Groningen en Drenthe rijden de hele dag geen bussen van q -bus. Afgelopen nacht waren er nog amper mensen die op Schiphol moesten overnachten. Dat was de afgelopen dagen wel anders. Honderden mensen sliepen in de terminals omdat hun vlucht was geschrapt vanwege het winterweer. Maar de druk is eraf. Gisteren konden de meeste vliegtuigen vertrekken en het waren ook nog grotere toestellen. Stadsherstel Amsterdam heeft tot nu toe 175.000 euro opgehaald... om de afgebrande Vondelkerk weer op te bouwen. In de nacht van oud opnieuw ontstond de brand in de toren... die vervolgens in de kerk stortte. Stadsherstel zamelt nu geld in om de kerk te herbouwen. Of zoals we hem kennen, of op een moderne manier. Er zijn vervalste tickets voor het Eurovisie Songfestival in Oostenrijk ontdekt. De organisatie waarschuwt dat je alleen kaarten kunt kopen... als je je op tijd had geregistreerd bij het officiële ticketsysteem. Wie op social media een ticket koopt, wordt zo goed als zeker opgelicht. Het Songfestival is in mei zonder Nederland. En dan nu het weer van Weer Online.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 Dankjewel Frans, we zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 1 minuut over 11. Jok hier bij je met kleptoon, uh, zometeen in de Slammix-marathon. Dit is je verkeersupdate van Fritsmeister. Vertragingen op de A58 richting Breda... tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof. Daar 17 minuten en de A59 richting Zonzeel. Tussen Waspik en Hoi Polder, daar 13 minuten. Er valt zoveel meer te genieten wanneer u in Emirates Economy Class vliegt. Meer beenruimte...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 Maar alleen nu 1 plus 1 gratis op beddengoed. Ontdek deze en meer woondeals. Altijd weekkamp. De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. De tiende kan het gebeuren. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus. Helemaal los bij Etos met heel veel aanmerkvoordeel zoals heel veel aanmerkvitamines van bijvoorbeeld Luco Vitaal en Roter 1 plus 1 gratis. Vind nog veel meer deals in de winkel of shop op etos.nl. Mooi van etels. Maak jouw carnaval onvergetelijk. En bestel jouw te gekke outfit en accessoires voor carnaval op feestkleding365.nl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 kopstee een doosje van 20 stuks 1 euro en lassi rijst een pak van 300 tot 400 gram ook voor maar 1 euro. We doen het je mee. Plus Mindshift. That moment when we simply relax. When we feel infinitely comfortable and enjoy ourselves. Every moment the journey. Book your Mindshift cruise from TUI Cruises now. For example, 7 nights Nordland from 1599 euros with balcony cabin. At your travel agency and at mindshift.com.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 Slam. Dans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag de gok van je leven. Maandagochtend, een nieuwe ronde. Hoi, marathon. Boersma. 8 minuten over 11, goedemorgen. Dit is de pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon. Een festival op je radio, 24 uur lang... Onderweg naar een nieuw weekend. En uh, deze man wordt vaak uitgenodigd. De laatste paar uh, maanden. Dan doe je toch iets goed. Kleptoon. Lekker raus, Tot 12 uur bij ons. Kleptoon in de mix. Bij de Slam Mix Marathon. Slam onderweg naar je weekend met de Slam X Marathon. Het is vrijdagochtend kwart over elf. En uh, vandaag in het nieuws op deze 9 januari. Er werden meer auto's dan ooit verkocht afgelopen jaar. Zo'n uh, 2,1 miljoen occasions het uh, afgelopen jaar. En nog steeds zijn het voornamelijk benzineauto's die verkocht worden. Al zien we ook steeds meer uh, elektrische auto's. De top drie populairste auto's... Op 3 staat de Opel Corsa. Op 2 de Volkswagen Golf. En de Volkswagen Polo was het populairst. Ging zo'n 71.000 keer over de tweedehands toonbank. En als je zo'n auto hebt, zorg dat er winterbandjes onder zitten. Kan glad worden dit weekend. Kan ijzig koud worden. Min 15 op sommige plekken dit weekend. En je houdt je warm met je handschoenen en de radio op Slam. Want de Slammix Marathon houdt je warm met de heetste DJ's. Tot zes uur morgenochtend in de mix. Slam X-marathon. Blijven klappen is ook een uh, goede techniek om je handen warm te houden. Hard nodig aankomen het weekend. Het gaat ongelooflijk koud worden. Het sneeuwde al behoorlijk in het noorden vanochtend. Vanavond kan het ook gebeuren in de rest van Nederland. En het wordt sowieso een koud en sneeuwachtig weekend in het noorden van het land. En ook in Friesland zijn ze druk bezig met de voorbereidingen. Schijnt... Dat we vanaf nu een iets rustige periode krijgen qua sneeuwval. Maar de verwachting is dat die vanaf drie uur vanmiddag weer gaat toenemen tot middernacht. Dan hebben we daar nog wel nawerk van om de wegen schoon te krijgen tegen bevriezing voor de volgende dag. Omdat het extreem koud gaat worden. Ah, je hoort, er wordt hard gewerkt. In het huis van Erbe Wennemars gaat de radio dan altijd een standje harder. Je zit natuurlijk al met de Elstere-tocht in zijn hoofd. Maar waarschijnlijk in de loop van uh, volgende week wordt het dan wel weer uh, wat warmer en gaat het weer dooien. Dus uh, ijspret is waarschijnlijk voor korte duur. Dit is de Slim X Marathon. Je blijft warm met de beats van Kleptone tot 12 uur. I keep, I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 Have a hook, have a crook All time for cool, cool, cool. Een line-up om je speakers bij af te likken. Maar niet te lang, dan blijft je tong vastzitten aan die koude speakers. Mega line-up vandaag. Onder andere vandaag in de Slammix Maradona te horen. We hebben rehab om 1 uur. Daarna Jamie Jones... Lina Punks, Joe Corey, Alok en Nicky Romero. Allemaal te horen. De volledige line-up check je op slam.nl. Zometeen om 12 uur Slammix Marathon Request. En dit zijn de beats van Kleptone Tot 12 uur in de mix. Get caught by the hook of a crook. Call time for cool, cool, cool, cool. cool, cool. zometeen vanaf 12 uur Slammix Marathon Request met een uur lang alleen maar verzoekjes Dus alles wat jij wil horen het uur is nog helemaal leeg maar USB-stick is nog helemaal leeg dus uh, als je denkt aan weekend als je denkt aan uh, lekker gaan op de snelweg of op je werk welke track wil je horen zometeen vanaf 12 uur geven we door via de Slam App. you <laughs>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 Vanaf maandag. Slam! Check slam.nl voor alle info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 Mmm. Je luisterde naar de 4 mozzarella sticks. Kom ze lekker halen bij McDonald's. Profiteer nu van de allerbeste vroegpoekdeals. D-reizen. Live your dreams. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week diverse soorten Jumbo stampotgroenten en aardappelen. 1 plus 1 gratis. Lipton. 1 plus 1 gratis. Of alle knor, wereldgerecht of maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. voor die prijs. Jumbo.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 Ha, ah, je mist een kamerplant. Bij Intratuin weten we wat een plant met een ruimte kan doen. Dus kom langs.